De Nederlandse gemeente Ede, met haar uitgestrekte bossen en heidevelden, trekt ieder jaar duizenden vakantiegangers. Zo ook tante Sidonia, die er een vakantiehuisje gehuurd heeft. Ze wil er met Suske, wisk en Lambiek eens een paar weken lekker tussenuit. Als onze vrienden bij een vakantiebestemming aankomen... Zo jongens, wat vinden jullie ervan? Een huisje in het bos, prachtig! Oh, wat is het hier mooi. Niet Lambiek? Ja, prachtig. En kijk eens wat een prachtig kortgemaaid grasperkje. Dat is geen grasperkje, Lambiek. Het is een vijvertje vol met kroos. Als Wiske later op de middag met Schanulke een wandeling door het bos gaat maken, overkomt haar iets merkwaardigs. Zo, is Schanulke moe? Rust dan maar even uit op dit rotsblok. Dan ga ik wat bloempjes plukken. Ik oh, blijf blijven zitten hoor. En uh, uh, het, het, het ze zweeft. Het gaat er met Scharnulke vandoor. Kom terug. Gelukkig valt Scharnulke al in de eerste bocht van het zwevende rotsblok af. Wiske grijpt haar vast en ziet dat de steen even verderop stil gaat liggen. Ik laat je net, lieve Scharnulke. Ik laat je niet meer los, maar uh, een vliegend stuk steen... Daar moet ik het mijne van weten. Ik ga eens wat dichterbij kijken. Wiske loopt naar het rotsblok toe en doet er voorzichtig tegenaan. Hij beweegt niet meer. Geen beweging in te krijgen. Zou ik toch gedroomd hebben? Oei, er komt iemand aan. Gauw achter een boom verbergen. Kies de zwerfsteen waar ik hem zo lang naar zoek. Wat een raar mannetje. Hemel, elke keer als dat mannetje een stap in de richting van de zwerfsteen doet, gaat de steen een stap achteruit. Blijf liggen, ondien. Nou heb ik je. dan allermachtig. Wat heeft dat te betekenen? Die stoverij. Ik word niet goed. Wiske rent helemaal overstuur naar het vakantiehuisje en vertelt aan de anderen wat er gebeurd is. Die geloven er natuurlijk niets van. En die, en die steen vloog Vanzelf Ja, toevallig wil je ja. Het zal wel verpeelding zijn, Wiske Ach, stik allemaal Wiske gaat boos naar haar kamer En is vastbesloten er de hele vakantie niet meer uit te komen Dan hoort ze vlak bij het openstaande raam een geluid Eerst denkt ze dat er iemand buiten onder haar raam zit Maar dan beseft ze dat het maar een uil is je kunt ook iemand voor de gek houden. Hé, hey, hij vliegt weg. Ik wil wel eens weten waar hij zijn nest heeft. Wiske pakt haar verrekijker en probeert de uil in beeld te krijgen. Waar is hij nou gebleven? Maar, al verdorie! dat is het mannetje dat ik straks bij de zwevende zwemmersteen zag. Ik heb niet gedoond. Wiske stormt haar kamer uit en vertelt aan de anderen dat ze het mannetje weer gezien heeft. Maar als die de verrekijker ter hand nemen, is er natuurlijk niets meer te zien van het mannetje. Of van de zwerfsteen, of de uil. Die avond arriveert ook Jrommeke. Wiske vertelt hem onmiddellijk wat ze die middag allemaal heeft meegemaakt, in de hoop dat Jorom haar wel gelooft. Jij gelooft me ook niet, hè, Jerommeke? Maar half. Allemaal een beetje overtoeren. Eerst nachtje slapen. Dat doen onze vrienden. Maar midden in de nacht wordt Suske wakker van een vreemd geluid. Hij gaat op onderzoek uit en... ziet tussen de bomen het rare mannetje staan. Snel maakt hij de anderen wakker. Kijk, daar tussen de bomen, daar staat hij. Dat is de kerel die ik vanmiddag op mijn wandeling gezien heb. Als die hier blijft rondhangen doe ik geen oog meer dicht. Dat is iets voor mij. Ik zal me even camoufleren... Laat uit... me zitten, Lambiek, voordat echt alles misgaat. ...zal mij er eens mee bemoeien. En dat doet Joron. Binnen twee minuten heeft hij het merkwaardige mannetje in het bos overmeesterd. Dan roept hij de andere erbij. Wie ben je? Mijn naam is Sander. Sander zonder zolen. ja. Nu je het zegt, je hebt inderdaad geen zon aan je schoenen. Ik ben de zandloperfiguur en dan al eeuwen rond. De tijd is bijna verstreken. Momentje, hè, Sander. Een beetje duidelijkheid zou wenselijk zijn. Zandloperfiguur. Wat is dat voor een onzin? Dan doet Sander zijn jas open. Oooh, oh. goeie genade. Zander heeft geen lichaam. Met in plaats van een lichaam heeft hij een zandloper. Een zandloper met een hoofd en benen en armen. Zeg, vertel op, hoe kom je zo raar? Nou, al eeuwen zwerf ik rond. Ik ben altijd op stap. Daardoor zijn mijn schoenen versleten en noemt men mij Zander zonder zolen. Soms vertoon ik mij, maar ik kan mij ook onzichtbaar maken, hoor. Waar ligt je oorsprong, Sander? Ik ben geboren uit het licht van de ondergangen rond de zonnetempel en uit de energie van de ondergrondse krachtstroom. Zonnetempel? Ondergrondse krachtstroom? Wie begrijpt daar iets van? Waar nu Huizen Kernhem staat, stond 1500 jaar voor Christus een zonnetempel, waar door priesters en priesteressen ondergangen werden gehouden. En hier... Aan de zuid Zoom bevinden zich krachtstromen die voelbaar aanwezig zijn. Maar waarom doe je rond, Sander? Wat is je taak? Het is mijn taak om van elkaar gescheiden en dolende mensen weer bijeen te brengen... ...en verdwenen mensen terug te brengen. Gescheiden mensen? Wie is er dan gescheiden? Het Witte Wief. Ik wil haar helpen, maar ze wordt steeds aangevallen door Udo de Boze... Een afstammeling van Wodan. Wie is het Witte Wief? Een priesteres die hier vroeger in de zonnetempel de ceremonie leidde. Soms is ze in huizen Kernhem te zien, maar meestal in de bossen eromheen. En uh, waarom spookt ze daar? Ze is nog altijd op zoek naar een verloren liefde. Velen hebben in de loop der eeuwen het Witte Wief willen helpen en hebben daarvoor met hun leven moeten boeten. Ze zijn in verdwijn- of zwerfstenen veranderd. Zo zijn er in totaal negen stenen, her en der verspreid. Maar de tijd dringt. Mijn zandloper is bijna leeg. Wat betekent dat? Rond 1500 voor Christus kwam de aarde bijna in botsing met een andere planeet. Als het witte wief haar geliefde niet vindt, dreigt dit weer te gebeuren als de zandloper leeg is. Oh, allemachtig. dan staan we op de drempel van een catastrofe. Hoe kunnen we helpen? Hemel, kijk, Zander lost zomaar op in een wolk. Nee, ga nog niet weg. Zeg wat we moeten doen. Te laat, hij is verdwenen. Onze vrienden gaan terug naar het huisje. Van slapen komt die nacht niet veel meer. Wiske stelt voor diezelfde nacht nog op onderzoek uit te gaan bij huizen Kernem. Maar tante Sidonia en Lambiek willen er niets van weten. Ook de volgende dag kan Wiske zeuren wat ze wil. Een bezoekje aan Huizen Kernem is er niet bij. Maar Wiske is een volhoudertje. Die nacht wacht ze net zo lang totdat iedereen slaapt. Dan klimt ze uit haar raam en gaat ze dapper als ze is op onderzoek uit. Maar als ze in het bos rond Huizen Kernem gekomen is, is er van haar moed niet veel meer over. <lacht> Alles is gebeurd in een verre grijs verleden Waarom spook je hier dan nog rond? Ik ben nog altijd op zoek naar mijn geliefde Hij was hoge priester in de tempel en ik was priesteres Wat romantisch Maar ik mis hem zo en ik weet niet meer waar ik hem moet zoeken De grote boosdoener is Udo de boze Afstammeling van Wodan de oorlogsgod Hij wilde hoge priester zijn en was jaloers Zeg maar wat ik moet doen om je te helpen we hebben altijd Jerom nog. Die zal Udo wel eens moordens leren. Niemand kan mij helpen. Oh nee, dan heb je Udo de boze met zijn twee verscheurende honden. Hij zal je doden wesken. Ik mag met niemand praten. Hij doet iedereen met wie ik toch praat. Maar dan hebben jullie buiten mij gerekend. Suske, waar kom jij hier eens vandaan? Ik kon niet slapen. en zag je het bos inlopen. Ik ben je gevolgd. Wat is er allemaal aan de hand? Er is geen tijd om alles uit te leggen. Kom mee naar de frieskop. Het witte wief pakt Suske en Wiske bij de hand en brengt ze razendsnel naar een grote modderpoel midden in het bos. Dit is de viskop. Spring erin. Maar, maar dit is een modderpoel. Of misschien zelfs wel drijfzand. Udo komt eraan. Als hij jullie te pakken krijgt, zijn jullie al geweest. Spring erin. Maar we zullen verdrinken. Liever dat dan sterven. Zeg, ben je niet goed snik? Verdrinken of sterven? Is dat niet hetzelfde? Dan pakt het witte wief Suske en Wiske beet en gooit ze, voordat Udo de Boze ze kan doden, in de modderpoel. Langzaam maar zeker zakken onze vrienden weg. Red ons, witte wief. We zakken weg. Laat ons niet alleen. We verdrinken. Het heeft geen zin, Suske. Ze gaat er vandoor en Udo gaat achter haar aan. Geef me je hand, Suske. Goed, Wiske. Maar ik kan je niet helpen. Dat weet ik. Maar ik wil niet alleen sterven. We zullen nooit meer samen avonturen beleven, zusje. De, de luisteraartjes zullen ons missen. Je moet niet opgeven, visken. Als de nood het hoogst is, komt de redding daarbij. Maar er komt geen redding. Alles wordt stil. Alleen een klein kuiltje verraadt het drama dat zich zo even heeft afgespeeld met Schanulke als enige getuige. De volgende ochtend ontdekt tante Sidonia dat Suske en Wiske verdwenen zijn. Ze is in alle staten. Lambiek en jorom, beide ook ongerust, gaan op onderzoek uit. Na een uur of wat zoeken, komt Lambiek bij de plek waar Suske en Wiske die nacht in de modder verdwenen zijn. Ach, Puitels, wat grappig daar in dat drooggevallen vennetje... Twee konijntjes die met schanulke aan het spelen zijn. Huh? Goede Goeie genade. Maar dan is whisky geweest. Hé, stelletje maf van konijnen. Geef terug dat popje. Lambiek springt op de konijnen af en wil schanulken pakken. Dan merkt hij dat het drooggevallen vennetje helemaal geen drooggevallen vennetje is, maar een verraderlijke modderpoel. Ook Lambiek zakt met schanulken in zijn handen in het moeras. Sidonia en Jaron, die Lambiek om hulp hebben horen schreven, komen te laat. Ze weten alleen nog Lambieks hemd en schoenen op te vissen. Lambiek zelf is verdronken. Sidonia is ontroostbaar. Suske en Wiske verdwenen, lambiek verdronken. Hoe moet dat nu verder? Jeroen besluit die nacht eens een kijkje bij Huize Kernum te nemen. Hij hoopt het Witte Wief tegen te komen. En pal om middernacht gebeurt dat ook. U bent Witte Wief? Ja, dat ben ik. Maar wat wil je van me? Ik ben Jeroen en kom praten over Suske en Wiske en lambiek. Ik mag niets zeggen. Toch beter doen. Ben nogal ongeduldig. Ik mag met niemand praten. Anders wordt Udo de Boze boos. Ha, ben één en al oor. O, daar is hij al. Vluchtje, Rommelke. Udo de Boze is onoverwinnelijk. Duik in het boeras van de viskop. Meer kan ik niet zeggen. Moet een dame wel geloven. Heb geen andere keus. En ook je belandt in het moeras. Terwijl dit allemaal gebeurt, keren we terug naar Suske en Wiske. Hand in hand drijven ze verder het moeras in, bang om te stikken. Maar dat gebeurt niet. De brei wordt steeds dunner en op een goed moment kunnen ze zelfs zwemmen en boven water komen. Oef, Wiske, ik dacht even dat we gingen stikken. Maar waar zijn we nu? Allemachtig! Het lijkt wel een paaldorp uit de oertijd. In de viskom bij huizen zijn we in de moeras gezakt en nu duiken we op uit de meer. Kom, we zwemmen naar de kant. Ik wil dat dorp eens van dichterbij bekijken. Suske en Wiske gaan op onderzoek uit in het paaldorp uit de oertijd. Maar door een onvoorzichtigheidje worden ze ontdekt en voor de hoge priester van het dorp geleid. Wie zijn jullie en waarom verstopten jullie je in ons dorp? Laat mij het woord maar doen, Suske? Die knappe vent pannen met mijn charme zo in. Uh, het Witte Wief heeft ons hierheen gestuurd, meneer de pastoor. Uh, ik ken geen uh, Wit Wief. En Udo de Boze dan, ken je die? Uh, Afstammeling van Wodan, god van oorlog en dood. Jullie komen van Wodan, dood en verderf over jullie. Wacht een doodse... Oh wacht eens, kijk, daar komt het Witte Wief aan. Dat is het Witte Wief niet, maar de priesteres. Priesteres, ken jij deze indringers? Nee, ik ken ze niet, maar ze zien er onschuldig uit. Spaar hun leven omwille van mijn liefde voor u. Goed, ik zal hun leven sparen, maar hun vrijheid zijn ze kwijt. Sluit ze op. Dank u, Witte Wief. Waarom doet u bij toch steeds Witte Wief, vreemd door... Suske en Wiske worden opgesloten, maar de beveiliging is niet echt goed. Vandaar dat ze die nacht gemakkelijk kunnen ontsnappen. Ze sluipen naar de rand van het meer en stelen daar een vlot van de oerbewoners. Als ze wegvaren, horen ze een vreemd geluid. Aller machtig, wat is dat? Er komt een vreemd wees uit het meer tevoorschijn. Het lijkt, het lijkt piek wel. Alle mensen, het is een. Psst, niet zo hard. Hé, hey, en schijnliske, ik ben nog nooit zo blij geweest jullie te zien. Pff, ik dacht al dat ik er geweest was in dat moeras. Sssst, we zijn net ontsnapt. En... De bewoners van het oerdorp hebben de ontsnapping ontdekt en trekken het vlot aan wal. De hoge priester weet niet goed wat hij met de indringers aan moet. Hij heeft immers aan zijn geliefde, de priesteres beloofd, hun leven te sparen. Dan verschijnt er hoog boven de bomen in het schijnsel van de maan een enorme kop. Een donderslag klinkt. Het is Wodan zelf, de oorlogsgod. Oh, hij zal onheil over ons brengen. Ik eis mensenoffers. Nee, ik smeek je, doe het niet, hoge Priester. Uh, ik weiger uh, Wodan. Wat? Dan zal ik het dorp vernietigen. Oh, oh, goed wel dan, goed. Ik geef toe. Doe het niet, ik smeek u. u Ga weg, priesteres. Maak de gevangenen klaar voor de offerhandelen. De twee kinderen zullen eerst geofferd worden. Leg ze op de offersteen. Ik, ik geloof dat ons laatste uur geslagen heeft, Suske. Doe het niet, ongepriester. Onschuldige kinderen doen is een Dat slaat aan bij de hoge priester. Hij laat het zwaard dat hij al in de aanslag heeft zakken en zegt tegen Wodan. En toch weiger ik. Wat? Dan zal ik je straffen. Wie mij niet gehoorzaamt zal ik vernietigen. Hemel, de hoge priester is in een steen veranderd. <lacht> Niemand zal de hoge priester opnieuw tot leven kunnen wekken. Tenzij de steen doorboord wordt met mijn eigen hand, Maar daar kan niemand bij. Ha, ha, ha. En dood nu de kinderen. Met een knal verandert de boze oorlogsgod de kleine oermensen in reuzen. Nu de hoge priester in een steen veranderd is, is er niemand meer die de wilde massa tegen kan houden. Dreigend komen ze op onze vrienden af. Dan verschijnt rond ten tonelen. Hij is ook uit het meertje opgedoken. Jerom begint de oermensen vakkundig in de pand te hakken. Wodan kijkt met grote ogen toe vanuit de lucht. Als hij ziet dat Jerom gaat winnen, pakt hij zijn dodelijke speer en werpt hij met ongelofelijke kracht en snelheid naar Jerom. Pak aan! Oké, okay, ik pak aan. En Joram pakt met één flitsende beweging de dodelijke speer van Wodan uit de lucht. Net voordat het ding zich in zijn borstkas zal boren. Wodan is woest. Net als de boze oorlogsgod een alles verzengende vuurbal op onze vrienden wil loslaten, flitst professor Barabbas, die alles op het scherm van de teletijdmachine heeft gevolgd, onze vrienden over de grens van tijd en ruimte heen terug naar onze eigen tijd, naar zijn laboratorium. Professor, dat was op het nippertje. Zeker, Wiske. Net op tijd. Zelfs Jérôme had die vuurbal van Wodam niet kunnen tegenhouden. Heb wel Lans van Wodam meegenomen. Ja, wat doen we dan hier? Laten we snel naar Ede teruggaan en de hoogpriester weer tot leven brengen. Oh, goed idee, Wiske. We gaan naar Kernen en wachten daar de komst van het Witwief af. Dan breng ik jullie wel met de Giro -nef. anders komen jullie te laat. Boek dat kringert ook nog? Kreng? Ik heb hem net een flinke opknapbeurt gegeven anders. Professor Barabas vliegt onze vrienden met de Gironef naar Ede en vertrekt weer. Zeg, we moeten ons haasten. Het is bijna middernacht. Ja, luister. De klok van Ede slaat twaalf. Middernacht. Daar is ze. Ze gaat er vandoor. Joho, met de wief. zijn het. Zuske en Wiske, nu weer hier en toen daar? Tja, door de tijd reizen, hè. Soms is het moeilijk te volgen. Heb lans van Wodan. Ga ermee in zwerfsteen prikken. Zal ik mijn geliefde dan toch weer zien? Toen Wiske, prik jij maar. Maar als die nou afketst? Gebeurt niet. Steen is hogepriester. Net zo zacht als vlees. Wiske neemt Wodans lans van Jorom aan en gaat een paar passen naar achteren. Dan rent ze op de zwerfsteen af en steekt de lans in de steen. De hoge priester, daar is hij. Mijn geliefde. liefde, ik heb je teruggevonden. Ik ben zo gelukkig. Sinds de dag dat ik door Wodan in een steen werd veranderd, is voor mij de tijd stil blijven staan. Maar ik begrijp je, laten we het verleden vergeten en samen het geesterijk binnengaan. En zo gebeurt het. In een regen van vonken en sterren verdwijnen de geliefden voorgoed uit het leven van onze vrienden. Hé, hey, wie hebben we daar? Sander zonder zolen. Hoe is het, jongen? Nog altijd op blote voeten? Ja, maar mijn werk is bijna ten einde. De twee geliefden zijn weer bij elkaar. Dus geen botsing tussen de aarde en een andere planeet? Nee, Sidonia, maar het is wel net op tijd. Kijk maar, de zandloop is bijna leeg. Bijna, het laatste korreltje valt er net door. Dan is het voor mij tijd om afscheid te nemen. Ik heb mijn taak volbracht. Ik voel aan mijn voetzolen de ondergrondse krachtstroom. Vaarwel. Oh, alweer een die er vandoor gaat. Straks is er niemand meer over. Een afscheid dat voor eeuwig is, moet plotseling zijn. Anders maakt het van een ogenblik een eeuwigheid... En kleeft in de zandloper des levens het droeve zand met tranen aan Dat heb je mooi gezegd, Lambitske. Wij scheiden nooit, hè? Niet overdrijven, Sidonia. Ik heb slaap. Ik wil mijn bed. En morgen wil ik eindelijk eens een onze vakantie beginnen.